Sandro Silva en Quintino op slimmer Vm. Het is 8 over 8 en wij gaan weer een poging doen om alle domme radiospelletjes die er al op de Nederlandse radio zijn gespeeld, tot nu toe, in het verleden, te overtreffen. Um, het domste radiospelletje van Nederland. En dat is deze week. Hey, kijk Is het George Clovel of George Clooney? Ja. ...draait om de grootste filmster ter wereld. De man die je niet alleen kent uit films, ook uit die koffie -reclames. George Clooney. Aan de telefoon hebben wij kandidaten Lara. Lara, goedemorgen. Goedemorgen. Ben je fan van George? Onwijs groot. Onwijs groot. Jij zou wel met hem op een onbewoond eiland willen zitten, hè? Nou, misschien wel. Zoals elke vrouw eigenlijk wel zou willen. Nou, een beetje... Wel een beetje jaloers op George. Niet alleen ik, ja. ook spelletjes Leo, de man die alles van prijzen weet tegenover mij, toch? Zeker ja, ook. <laughs> Lara, vraag aan jou is vandaag vrij simpel: is het George Clooney of George Clooney? Je krijgt vier opgaven te horen, Lara, en aan jou de keuze: is het hem wel, is het hem niet? Opgave 1 B, er klaar voor? Ja. It was Easter. I'd have an Easter bunny outfit on. And with a cigar. I was like 10 years old and my dad would interview me. Vraag aan jou: is dit George Clooney of George Clooney? Ehm, um, ik denk dat het hem um, niet is. Weet je het zeker? Mm. Ja. Wil je hem nog een keer horen? Ja. Het was Easter, I'd have an Easter Bunny outfit on. And with a cigar, Ik was like 10 years oud en my dad would interview me. We staan met een paasdazepak aan. Is het George Cloe wel of George Clue? Nee. Nou, ja, ik denk toch wel. Wooh! Lara, saved by the bell, letterlijk. Het is goed. We gaan naar opgave 2. Is dit George Cloe of George Cloe nie? Welkom martini. Shaken. Oeh, is lastig. <laughs> zeg het maar. Dit is um. Ook. Helaas, dat is. Ja, jammer. Stand is 1-1. Derde opgave. Lara, is dit George Clooney wel of George Clooney? You know, the truth is sometimes you get too much credit as an actor. Ja? Ja, dit is wel. Dit is hem wel, hè? Ja. Oh, lekker, lekker! 2-1, oh. het zal ontspannen. De vierde opgave is misschien wel het moeilijkste. Vraag is weer aan jou, Lara. Is dit George Clooney of...? George Clooney! Ik doe de Elfsteden toch wel met de kachel op mijn rug. Want ik hou niet van de kou, hè? <laughs> ja, deze is niet zo moeilijk. <laughs> zeg het maar. Dit is hem niet. Wie was het dan wel, voor de bonuspunten? Ik denk dat jij het was. <laughs> of Leo. <laughs> het was Sangerinus. maar dan geef je het dit is hartstikke oh. goed! Lara! Oh. Oh. Oh, wat heeft zij gewonnen in het domste radiospelletje van Nederland? Nou, het is wel een unieke prijs. Er is er maar één van op de wereld. Nooit meer last van losse papiertjes. Nee, je beukt ze allemaal aan elkaar met deze fantastische George Clue Nietmachine. Ben je er blij mee? Onwijs. Lara! Ja. Heb je deze George Clue Nietmachine gewonnen? Ben benieuwd. Bij Slimmer FM moet je dan zeggen. Oh, bij Slimmer FM. Is een dom spel. Job, job, job. Lex gaat deze week los op. Ik vind het de hoogste tijd voor mijn favoriete nieuwe track van deze week. De Lex gaat los op is voor Simple Plan en Paul. Summer Paradise. Oh.